het NOS-nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Meer dan 3000 Europeanen vechten in Syrië en Irak met de terroristen van IS mee. Dat zegt de Europese antiterreurcoördinator. Het zou betekenen dat zo'n 10% van het leger van IS uit Europa komt. De meeste komen uit Frankrijk. De Nederlandse veiligheidsdiensten besteden extra aandacht aan de dreiging van islamitische staat. Minister Plasterk zegt dat er extra mensen zijn aangetrokken.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 Strijders drongen huizen binnen waar familieleden van Afghaanse politiemensen wonen. 60 huizen zijn verwoest. De afgelopen vijf dagen zouden de Taliban zeker 100 mensen hebben gedood. Op 1 november sluit Schiphol de herdenkingsplek voor vlucht MH17. De condoleanceboeken, foto's en knuffels die er liggen worden bewaard... tot er een nieuwe bestemming voor is gevonden. Ruim een week na de sluiting, op 10 november... is in de Rai in Amsterdam de nationale herdenking. Het weer in de loop van de middag opklaringen, het wordt een graad of 18. In het weekend aardig nazomerweer, het wordt vrij zonnig en maximaal 23 graden. Wel kan s'nachts en morgenochtend mist ontstaan. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Soest en de Afrit Bunschoten, 4 kilometer. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar, het Velse 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En zo is het wel Simon. Iemand wil Simon gezien? Nee. Ik werd er alles kwijt, zeg.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 Ik hoor helemaal niets. Nou, dan denk je daar maar de beste de haak weer op het toestel kunnen gooien. Dat lijkt mij ook veel verstandiger, ja. <tied> ja. Nou, dan zal ik het toch allemaal zelf wel weer moeten doen. Goedenavond, dames en heren. De politie van... <tied> Almelo <tied> Vraagt uw aandacht voor het volgende.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 Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. <lacht> de brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens wijzen op de drie o's. O, O, O! Zover opsporing verzacht. van CFM uh, van Lunch, uh, dames en heren. En uh, dan moet ik even kijken. We hebben een speciale gast uh, in de studio. Dat had ik u al aangekondigd. En uh, ik zie er niet, want ze zit achter een beeldscherm. Hallo! Maar goed, als u, uh, als u op, de, op de webcam kijkt, dames en heren, op cfm-live.nl, dan kunt u zien dat ze hier echt in de studio zit. Onze Luna, uh, Marie-José heet ze van, uh, van zichzelf. Toch? Ja, dat klopt. is ja. goed. Ja, goed hè. Want het wordt wel eens Marie-Louise, Marie whatever. Ja, maar dat is er gewoon Marie-Jose dus. Juist. Klopt. En uh, je bent geboren in de Muiden, vertelde je me net. Ja. Inderdaad. Want iedereen denkt dat je uit Zandvoort komt, maar je bent He? gewoon je bent een koppie. Ik ben een kop nee, Je bent ja. een kop uit de Muiden, ja, dat klopt. Uh, en waar in de Muiden, vraag me um, Nou ja, ik, heb, uh, ik ben geboren in het Zeewigziekenhuis. Dus oh, ja. En daarna ben ik, eigenlijk heb ik 18 jaar in Driehuis gewoond. Ja. En toen ben ik weer beland in Velsen Zuid. Toen weer in Velsen Zuid. En, en pas later toen ik zo een beetje wat zelf op mezelf ging wonen, heb ik in de Rijnstraat gewoond. Oh, Oké. Okay. Nou, Luna is een bekende naam, dus want voor dames en heren, de, want uh, ja, uh, eigenlijk uh, je was vorig jaar al op het uh, enorme feest wat morgen weer geplaatst vindt. hè? Het bierfest. Ja, ja bierfest. Het bierfest. Ja, dat is, is aanvalt een bierfest. Ja. Morgenavond. Ja. ja. Waar, waar vindt u het Super. Zoepa. Super. Ja, ja middel met klein. Ja. <laughs> ja, het was hartstikke leuk, want ik, ik had het vorig jaar toegezegd, een beetje onder voorbehoud van, want ik had nog een, een optreden in Duitsland. Toen zijn we echt met vliegende vaart naar, naar Zandvoort teruggereden ja. en Rob van Café 4, die, die, ik zat met hem te WhatsApp. ik zei ja, het gaat lukken, het gaat lukken en nee. ik heb het nog gered. En toen kon ik gewoon in het Duits, want er waren natuurlijk heel veel Duitse mensen hier, ja. kon ja. ik gewoon eigenlijk mijn show in het Duits doen, dus... Ja, ik heb gewoon de mensen toegesproken in het Duits. Ik ja. dacht, ja, doe gewoon. Weet ja, je. gewoon. Ja. En die zandvoorten verstaan het toch wel. Ja, die gingen, uh, Nederlands in Nederlands. Ik zeg, ja joh, dat doen we zo meteen wel als we ja. weer onder elkaar zijn. Hé, hey, maar dat is een merkwaardig verhaal. In Nederland uh, ja. zijn uh, er zullen gerust wel mensen zijn die je kennen, die ook je platen kennen. Maar niet veel hoor. Maar niet veel, nee, ik weet helaas. Niet. <laughs> uh, maar in Duitsland, uh, daar ben je een hele grote grootheid, hè? Ja, nou ja, wat is grootheid? Ik heb, ik heb daar gewoon mijn grootste hits gehad. Ja. En, en dat, en daar heb ik altijd dan, uh, op doorgeborduurd in, in die landen. Ook ja. Oostenrijk, Zwitserland, daar heb ik mijn gouden platen gehad. Ja. En, en de muziek awards en alles. He. De okay. echo, dat is een grote prijs die ik daar komt dan, heb. Komt dat misschien omdat er in Nederland. Uh, met name de, de, de publieke omroep. Uh, nogal. Uh, uh, ja, laten we zeggen, zijn neus ophaalt. voor het soort muziek dat je maakt. Want je bent natuurlijk gewoon een beetje bezig in de dance. Een beetje vrolijk. Ja. Een beetje zomerhitjes. Ja, Juist, en zo. ja, zomerhitjes. En, ja. En, ja. En ik hoorde daar laatst al eens een discussie over op Radio 2. Ja. Uh, met Sander de Heer. morgens. Ja, nee, maar dat soort dingen. dat draaien we dan niet. Want uh, dat, uh, dat, uh, dat is dan voor. Uh, ja. Sterren, ja, sterren.nl en zo, okay. maar dat zit dan weer achter de decoder. Maar ja. zou, dat, zou dat ermee te maken hebben, kunnen hebben dat je. Wat moet je nou hebben met dat bordje? <laughs> komt hier even een bord naar <laughs> de kamer gezet. Heb ik ook een bord voor zijn kop? Ja. Die al met jou Geloof Nee, maar hartstikke en leuk, leuk. voor hij, de foto's. Hij, maar, uh, nee, maar uh, Maria C. C. vindt het wel ja. goed, want hij staat stiekem foto's. Oh te ja maken. hoor, ja, ja ik vind je helemaal goed. Ja, oh. goed. Ik ja, nee, omdat we uh, de ja. belastingdienst meekijkt. Dus oh, dat dan. is geen probleem. Ik Dit is toch uh, uh, allemaal voor, de, voor het goede doel. Ja, allemaal niks. Dus allemaal goed. Als ik het nog even op je vraag of wat je net vertelde. Ik heb in in de, in de negentig jaren heb ik, heb ik grote hits gehad. Het was onder andere Bailando. Ja. Uh, acht weken nummer één. Die schoot gewoon uh, in, in die, in die top, ja, top tien eigenlijk direct. En daarna nummer één. Ja. En ik was toen werkzaam al in Mallorca. En Mallorca ja. is erg vertegenwoordigd door de Duitsers. En ja. ook in dat gebied waar ik zat. In La mm -hmm. En... Dat is eigenlijk een beetje zo, zo een beetje per toeval gegaan. Ja. Maar toen ik zoveel succes had... heb mijn management en ook de platenmaatschappij... me altijd weggezet in die landen. Want die dachten, ja. nou dat gaat goed daar. Laat die me in ja. de dekken, maar ja. daar optreden. Ja, lekker toch? Ja, het was wel leuk. Maar ik heb als artiest, je hebt het niet echt door. En zo ben je drie, vier jaar verder. Mm -hmm. En heb je eigenlijk in een de stempel van... ja, die is Duits, die is ja. Duits, ja. En dan dachten de Nederlanders, ja, dat is dan een Deutsche. En dan ja. ging ik in conclave natuurlijk. Ik zei, nee, ik ben naar Nederland. Maar dat in de loop der jaren heb ik dat eigenlijk niet... Echt opgepikt, zo van dat wil ik eens even recht zetten. Mm -hmm. Ik ben ook in Spanje, heb ik, heb ik heel lang gewoond, tot, tot vijf jaar geleden. En vijf ja. jaar geleden was mijn dochter langzaam leerplichtig, zoals dat heet. Ja. En die moest naar school. En toen dacht ik van, nou, ik ga, ik ga me weer vestigen in Nederland. Ja. En het is Zandvoort geworden, want dat vind ik toch wel een hele veel leukere plaats. Dan zijn we huiden, als ik het toch eerlijk mag zeggen. Nou, sorry, weidenaren. Dat, dat, dat zijn wij volledig met je eens. Ja, en weidenaren zijn helemaal. Ja, ja, toch wel, hè. Zijn we het ja, echt ja, helemaal met je eens? Dat Zandvoort ja. is een van de leukste dorpen van ja, Nederland. Ja, vind ik ook. Dus ja. hier ja. ja. heb ik mijn ja. hart verpakt. Ja. Ja. En, en nu woon ik hier en nu pas valt het kwartje dat ik denk van, hè, dan sta je op het schoolplein en dan is het van, wat doe je? Ja, en dan zeg ik voorzichtig, ja, ik zit in de muziek. En dan, ja, wat doe je dan? Treed je een op met een band en dan leg ik het uit. En dan zie je die mensen, oh ja, ja, dat ken ik wel. En dan gaan ze googelen en dan komen ze de volgende keer terug. En zeggen, ik heb je gegoogeld, jij ja. ja, hebt hartstikke veel gedaan en ja. die liedjes ken ik eigenlijk wel. En dat hoorde ik steeds vaker. Oh. Zo van, ja, ik ken je liedjes wel, maar ik wist niet dat jij dat deed. En toen heb ik zo, zo een jaar of drie geleden heb ik met Playa, heb ik ook een beetje geprobeerd hier een beetje wat meer te doen. Ik denk, nou dan weten ze in ieder geval wie ik ben. Want, hè, dan ja. sta je in de supermarkt en dan komen nee, de Duitsers. Nee, dan komen de Duitsers op me af. Want die zijn hier natuurlijk behoorlijk vertegenwoordigd. En dan in de Dirk of in de, in de Albert Heijn, Dan komen die Duitsers. En, hey, <laughs> en dan moet ik dat wel uitleggen. En dan zie je die Nederlanders, die, waar ik elke dag natuurlijk aan de kassa sta van wat is dit nu? Ja. Dus met, met die dance die ik een paar jaar geleden heb gedaan en ik was ook al een keertje bij jullie, is dat langzaam wel een beetje weet je, duidelijk geworden. En ik doe de optredentjes natuurlijk ook. Ook ja. voor, de, voor, de, voor de gezelligheid zeg ik van: Nou kom, ik, ik, ik kom een keertje in café 4 ben ik heel graag. Ja. In buddies en, en, en en vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk nu, het bierfest, Ja, dat is ja. natuurlijk op, op mijn lijf gesneden. Ja, nou, en... we gaan eerst even een lekker plaatje voor je draaien. Ja, en dan ga ik zo meteen ja. nog wat uitleggen. Ja, dat is wel ja, okay. zin. Ik heb zo wat uh, vertellen. Ik heb zo wat te vertellen. Nou ja, goed, we, we hebben het nog even. Okay, um, even kijken, ik heb een cd voor je klaarstaan. Ja. Uh, alleen weet ik nou niet wat de titel is. Nou, ik, er staan er vijf op. Ik, ja. Als jij de eerste erin gooit, het is het Liedje Brazil, dat kennen de Nederlanders ook. Ja. Onder andere de Banger Boys. Maar het is natuurlijk een oude cover. Dat nummer bestaat al 40 ja. jaar. Okay. Hartstikke leuk. Hors <laughs> hier. dat is dan onze eigen Zandvoort, Marie-José. Uh, marie, Niet Louise, want dat is een heel ander. marie -Jose. Ja, dat kan <laughs> het uh, ja, is een heel oud nummer, hè, Brazil. Ja, dat dat kennen hier, we ja. allemaal natuurlijk. Dat is al uit, de, uit voor de Tweede Wereldoorlog. is dat nou, je zegt dat, je echt. dat. Zo, zo oud is het al. En... Um, <laughs> Dit soort muziek, ja, nogmaals, uh, je hoort het niet altijd vaak. Ja, bij, bij Sterren.nl zo, dat soort stations, hoor je dit natuurlijk veel. Maar, uh, nou ja, goed, uh, Cfm, uh, CFM's antwoord uh, gaat, gaat dat dan maar wel een beetje doen. af en toe gewoon. Nou kijk, weet je, weet je wat het is? Er zijn altijd heel veel discussies over, over dit soort muziek, ja? ja. Maar wat willen we eigenlijk altijd horen? Dit soort muziek, vooral in cafeetjes, uh, als we ergens uh, aan het feesten zijn. En er is niks moeilijkers als een goed commercieel nummer te maken... En en de mensen die het die het bagatelliseren en zeggen van ah dat doe je zo. Ik heb geen tweede Bailando gemaakt in die 16 jaar. Nee. Er, er zijn gewoon bepaalde nummers. Die hebben het gewoon. En dat moet je koesteren. Ook ja. die nummers, dat zijn evergreens. En, en, en in Nederland noemen ze het wel eens foute muziek. Nou, daar gaan mijn haren recht overeind staan. En in dezelfde categorie ligt een Too Limited of een Two Brothers on the Fourth Floor. Allemaal super exportproducten die de hele wereld over zijn gegaan. Mm. En ik vind dat we daar eens wat trots op, op, op mogen zijn. En het hoeft niet direct naar mij. Want. Uh, M'n repampinfla, zeggen we in het Spaans. Het maakt me helemaal niks uit wat mensen ervan vinden. Ik doe al uh -huh. 16 jaar wat ik ontzettend leuk vind. Ik verdien natuurlijk ook mijn centjes mee. Maar desalniettemin, je moet het ook leuk blijven vinden. Je kan natuurlijk niet de vrolijke Frans uithangen. En op je, een, een, een, een vrolijke muziek uh, willen, willen, willen neerzetten. En dan het zelf eigenlijk niet leuk vinden. Dus ik vind nee. het zelf hartstikke leuk. En dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. En ik vind eigenlijk dat mensen, als ze eerlijk zijn... vinden ze dit eigenlijk ook voornamelijk allemaal echt leuk. En natuurlijk willen we allemaal intelligent zijn... en uh, coole muziek cool vinden, en weet ik al niet meer. En gelukkig hebben we een hele coole dance scene in Nederland... met hele goede DJ's. Maar er is ook een heel goed een commercieel circuit... Met, ja. met heel veel goede muziek. Vooral natuurlijk uit de 90 jaar, Maar dat komt alweer hoor. Er zijn nog heel veel goede acts die allemaal dit soort dingen maken. Nou ja, ik, moet, ik zeg altijd. Je moet iedereen gewoon uh, in zijn waarde laten. Je, dat, moet, ja. je moet iedereen gewoon lekker zijn gang laten gaan. Kijk, het, mijn muziek is het niet. Ik zal niet, ik zal niet in een kroeg, als, een kroeg de, als ik in een café zit. Ik hoor de hele avond dit soort muziek. Dan, uh, ja, maar ho, Dan, ho, ho, dan ho. ren ik naar huis en dan ga ik lekker uh, het Brandenburg Concert van Bach draaien. Of zo, weet maar, maar wie wil dat? Wie wil ja. dat? De hele avond. Dat nee, wil niemand? Geen elke muziek. Elke muziek heeft. Hij heeft zijn, zijn waarde op de juiste tijd en op Juist. de plaats. En, nou, als, ja. en als je dus gewoon eh, lekker, lekker in, in, een, in een bepaald atmosfeertje zit, dan eh, het Spaanse sfeertje of ja. het après sfeertje of wat dan ook. Bijvoorbeeld. Ja, lekker, gewoon lekker gaan. En ik bedoel, het klinkt goed, het klinkt, het, het klinkt, klinkt gezellig en daar gaat het om. Nou, kijk, ja. zie je, daar zijn we het in ieder geval daarover eens. Zo is dat. En uh, ja, 16 jaar hè, doe ik dit al. Dus ja. als ik het niet achter sta, wie dan wel. Wie dan wel. Ja, en je moet het zelf leuk blijven vinden. Want nogmaals, je kunt, je kunt niet... niet, niet de, ik zeg, je, dat hebben de mensen door. Als je een beetje ja, ja. Uh, nagemaakt vrolijk staat te doen op de bühne. Ja, is... dat, dat, dat hebben ze echt wel snel genoeg door. Dat ja, maar dan komt het ook niet over. Nee. Komt het en, niet ik, over? en ik zou je vertellen. Ik heb in, in 2000 of 2001... Toen had ik vier jaar lang ontzettend grote successen. Ik had nummer één... Direct nog nummer 1, uh, allerlei awards, uh, goud, ja. platina. Vier jaar lang, dus uh, elke zomer weer zo eentje. En toen, toen dacht ik van, nou, ik heb er nu al even genoeg van. En toen ja. wilde ik ook wat anders. Toen dacht ik, zag ik Pink en Pink was helemaal in en zo. En dat ging ja. hartstikke goed. Ik, denk, nou, zo'n rockstem, ik heb toch, hè, jullie horen als ik praat, heb ik een wat donkere stem. Zo'n rockstem, dat heb ik ook. Toen ja. heb ik plaatjes gemaakt en die liet ik luisteren. En niemand die ze leuk vond, en iedereen die, die zei ook gelijk van. Ja, maar Luna, je moet gewoon maken wat, wat je goed kan. En dat past bij jou. En, en ondertussen, ik, ik heb dat toen twee jaartjes even wat minder gedaan. Toen heb ik ook mijn dochtertje gekregen. Dus met moeder geworden. Dus ik was er eventjes uit. En toen heb ik eigenlijk wel echt gemerkt. Ik mis het ook, op de bühne ja. te staan met deze muziek. En het is niks leuker als, als, als geboekt te worden als artiest. En een, om een feestje te mogen bouwen. En daarna gewoon allemaal leuke, vrolijke mensen mee te mogen maken. Ja. Ja. Ik, uh, ik ga alle weekenden ga ik hier verlaten. Ik het mooie Zandvoort. En dan ga ik richting de Zuidenburen. Dus naar Duitsland voor ja. vooral. Maar ik ben ook heel veel onderweg in, in, in veel de Balkanlanden. Maar ook in, in, in Italië, in, in Spanje natuurlijk, in Frankrijk. Nou, als je maar altijd steek van regelmatig terugkomt, dan. Ik kom al, na het weekend zondag strijk ik altijd weer terug hier in het Groene hart. Ja, ja uh, wel lekker, hè? Ja. Ja. <lacht> <We> <lacht> hadden, het is altijd wel lekker. Heerlijk. Uh, maar ja, dat zeg ik. We gaan, er, we gaan nog even een leuk liedje van je ja. draaien. Ik heb uh, hier nog een Cd'tje in mijn hand. Oké, okay, welke heb je? Uh, nou, ik, uh, ik heb een Spaans nummer. Oh, Oké, okay, terug. Ja, ja, ik heb ook nog dh. echte CD'tjes, hè? Want dat is ja. ook natuurlijk zo'n ding. Ja. ja, ik kom natuurlijk uit de tijd dat ik de echte CD's heb verkocht. En nou, ja. niet met eentje. Oh, maar duizend dit, ko dan. dit komt ook van een CD hoor. Dit is, ja, dat weet ja, ik. En daar ben ik heel trots op dat ik nog steeds CD'tjes heb. Ja. Bamboleo heet het. Kijk eens. <seleven> <taf señora> Ja, en, uh, ja, ja la, la, la, la. Uh, Ja, ban, uh, Leo heette dat. He? Ja, Mamboleo, Mamboleo. Ja. Oh, ik zat eerst een ander nummer te denken van de Gypsy Kings, maar ja, dat is nee, een heel ander liedje. Ja. Uh, nou, we gaan even, even, wat, ik, wat me ook interesseert, je heet van jezelf, heet je Marie-José. Maar uh, hoe ben je aan die naam Luna gekomen? Wat, wat, uh, dat is wel apart, vind ik. Ja, dat is ook best apart. En dat hebben wij uh, in, in, denk ik, een minuut of tien, 15 minuten hebben we dat, die naam bedacht. We zaten op het vliegveld in, in, in, in Düsseldorf. En Sammy de producent, um, en ik, we zaten daar in de platenmaatschappij. Ja, jongens, die, die plaat is hartstikke goed... maar we moeten nu een, een, een naam voor de act hebben. En ik heette in die tijd Charisma, als zangeres. Ja. En we dachten van, nee, dit is iets nieuws. Je gaat nu in het Spaans zingen. Dus laten we even wat bedenken. Een ah, Spaans woord, even, even nadenken. Ja, ja, iets wat met Mallorca te doen heeft. Nou, dan was het strand, zee, zon, maan. Maan, ja, ja maan. Ja, te gek, maan, luna. Waarom niet? Want maan is natuurlijk hè, vrij vertaald, is ja. luna. Ja. Maar dan laten wij het schrijven met dubbel o. Ja. Want hè, lunatic, dat is een beetje in het Engels. Heb je ja, ja, ja, ja, ja. En ja. het is eigenlijk vrijwel dezelfde uitdaging. Gekke maan dus. Ja, ja, ja <lacht> zo mag je me wel noemen, ja. Gekke maan. Oké, okay, dames en heren, we hebben in de studio, gek, in de studio gekke maan. Ja, dat zou een ja, naam van een Indiaanse kunnen zijn. Man. Oh, ja. gekke maan, oké. Oh, okay. ja. Maar, eh... Um, de toekomstplannen. Dat toekomstplannen. Wat, ja Toekomstplannen. Heb je die ook nog? Ja, Behalve ik heb, van morgen ik, ja. natuurlijk Zandvoort op zijn kop zetten. Morgen gaan we helemaal los op het plein natuurlijk. En uh, helemaal te gek. Natuurlijk met die Deutsche Leutis. Maar ja. ook met de, met de Zandvoorters. Ik ga het morgen gewoon en Nederlands en, en Duits doen. Ja, doe ik dus voor allebei. Allebei. Ja, ja. toch? En, ja. En, uh, maar wat ik wel heel erg leuk vind. Ik heb uh, twee weken geleden heb ik, uh, op het Nederlands Grachtsfestival gestaan. Helemaal te gek, dat ging ja. natuurlijk vanuit Café de Jordaan. Ja. En Tonneke van Lachterop, die, die vroeg het mij. Ik was daar een keertje en ik voelde me heel erg vereerd. En, en onder andere Petra Mees, die ook daarin mee heeft geholpen. Mm -hmm. Ik heb er gestaan en ik heb toen bedacht... Mensenlief, nou sta ik dus echt voor al die mokemers en dan kom ik aan met mijn Spaanse, ja. m, m, m, m, m, m Spaanse gedoe. Ja. Ik denk, oh, dan, dan gaan ze zeggen van, hey, we willen André Hazes. Ik denk, nou, weet je wat... Ik ga een, een Nederlands nummertje bedenken. Ja. Ik heb dat gedaan. Ik ben ook een beetje in de studio gegaan. Ik heb het een beetje voorbereid. Ik heb het gezongen. Nou, en het voelde gewoon goed. Ik kreeg een hele leuke reactie op. Dus eigenlijk, het was dat een halve primeur. Maar morgen is het de echte primeur. Hij okay. is soort of af. En als ik hem helemaal af heb, dan kom ik echt persoonlijk langs. Dan krijgen jullie een Nederlands nummer van mij. Wat ook ja. een, een soort of andere stijl is. Ja. En, uh, en morgen is eigenlijk de primeur. Ik ga een Nederlands nummer zingen. Die oh, ook leuk. bekend is bij onze du zuidenburen. Okay. Dus helemaal te gek. Ja, we nou. gaan ervoor. En hij heet Ademloos. Ademloos? Ja. Oh. Nou, adem, adem, Ademloos. Okay. Ja, helemaal te gek. Dus uh, ik vind het zo oh, We rekenen, rekenen erop er dat je hem bij CMF in première laat gaan. Absoluut. Natuurlijk. Ja, radio primeur voor CM. Ik, ja. ik ga dat doen. Ik ga het doen. Jullie ja. als, als eerste natuurlijk. Helemaal oh, heel op. Ja. Helemaal ja. top. Okay. Ja. top. Vind ja. je helemaal gezellig. Hou Ja, Hou Nou zei je slechts van je staat op het plein is dat, want we ja. hebben diverse pleinen, we ja, hebben het badhuisplein het gasthuisplein, bad het raadhuisplein, gast raad ja, uh, ja, ja. maar het is het raadhuisplein neem ik aan. Ja, ja het is het raadhuisplein, raad uh, ja, ja, ja, niet het oh, okay. nee, raadhuisplein midden in de stad, en uh, ik noem dat het plein, omdat het natuurlijk aan het raadhuis is, en direct, ja. uh, direct midden in de stad, daar, daar wordt een uh, leuke bühne opgebouwd, En er zijn uh, tentjes en zo, ja, ja. en mm -hmm. natuurlijk zo we oh, kunnen een lekker biertje oh, oh, oh. drinken. Ja. En het is gewoon gezellig. Het is een heel leuk programma. Vorig jaar heb ik ook gezien. Een ontzettend leuke band stond er. En het, het was heel gemoedelijk samen met de Deutsche Loyalties. En uh, ik geloof dat het om 12 uur is afgelopen. En dan trek ik het dorp in. En dan ga ik als eerste naar Café 4. Oh, oh. Absoluut. Want dat is echt mijn, mijn homebasis. Uh, en daarna Rob, naar Bezirk. Als je buddies. luistert, Rob Smit, als je luistert. Ja. Ze komt langs na 12 uur. Dus ja. uh, ik, ik zou het maar een beetje ja. ruimte maken. Ja, ja ik ga met tequila's. Dat reuken. hebben ze dan ook altijd. En ik ga ook naar de Buddies. Absoluut. Bij Ronald okay. en bij ja, Liane. Geval. Dus uh, we gaan een Oké, okay, nou we gaan nog een plaatje nou. van je draaien... want we moeten straks ook nog even de weekendagenda Ja, oké, okay, dan, dan moet ik wegwezen. Nou, je hoeft niet weg te wezen hoor. Je nou, dat kunnen ze wel hoor, de Zandvoort, okay. dus feesten. feest. Je, je, ma je mag dus nog blijven zitten, hoor. Oh, nou. we doen ons niet weg. Dan maar doe ik de we, achtergronddansjes. Ja. Ja. <laughs> <laughs> oké, okay, nou, je grote hit eh, gaan we nog even draaien... want ja. uh, die nieuwe Nederlandstalige die komt er aan. Die ja. krijgen we natuurlijk in première als yes. die uit dus die klaar is. Maar ja, nu eventjes dus tot, nou in ieder geval even tot voorlopig, want we moeten even ja. de weekendagenda gaan doornemen. Toppie, zo. top. Met uh, onze vriend Joop. Helemaal goed. En, ja. uh, Dank dat je dat is ik hier is. mocht zijn, Ruud. Ja, en gedaan, natuurlijk graag Angela. Graag gedaan. Graag, graag bedankt. Gedaan. En Leuk. we zien elkaar. Snel, snel, snel, snel. Snel, snel. Zo, dat was Luna dus. Uh, gezellig in de studio en zo. En uh, haar grootste is de Braziliaanse versie van uh, nummer Bailando. En uh, ja, we moeten natuurlijk ook nog even door met de realiteit van alle dag, dames en heren. Uh, en uh, dat is natuurlijk uh, de agenda, hè? want daar moeten we natuurlijk ook uh, nog even... Uh, even uh, We hebben hem aan de telefoon en uh, Joop van es, die heeft ook zitten swingen op zijn stoel. op Luna, dat weet ik zeker. Hij ja, gaat lekker. Ja, gaat lekker, hè? Goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Dag, Joop. Goedemiddag. Ja, ja, ik ben er. Uh, heb je een half uur tijd voor me ongeveer? Nou nou. Van het weekend, nou, nou. Nou, ga maar snel van start. Ik zou het uh, kort houden. Vanavond. We hebben voor het eerst een nieuwe vorm van het museumpodium. Het nieuwe seizoen gaat beginnen. In het verleden was het altijd op zondagmiddag. en Het gaat nu naar de vrijdagavond. En dan is het vanaf het komende, dus vanavond is het tussen half negen en half tien. En het is een nieuwe formule geworden. Men in... Wat wil zeggen? Men vraagt wat betere um, uh, uh, kunst... ...en dat moet vanavond dan vorm krijgen... Uh, ...met uh, Chante, een programma van Nicolette Knappen. Mm -hmm. Knappen moet ik zeggen. En, en zij wordt dan begeleid door een violiste en een, een pioneur... ...en die mogen dus vanavond het, het, het, het spits afbijten... ...met haar programma Chante. Uh, het is zing. En zij brengt uh, muziek van onder andere um, Edith Piaf, uh, Zas en uh, Ramse Shafi. Uh, dus het gaat eigenlijk uh, van het Franse chanson naar het Nederlands lied en af en toe. Uh, ...ja, zoals ze dat noemden... ...een vleugje Engels. Ja. Leuk. Ja. Um, het, is wel, het is wel wat duurder geworden. In het verleden betaalde men alleen uh, toegang tot het museum... ...maar um, het kost nu uh, 10 euro... ...maar dan krijg je dan vooraf een kopje koffie of thee... ...en afloop een drankje met wat knabbeltjes... ...en, en dat kan dus een hele gezellige avond worden... Denk ik, toch? En ik ken, ik ken de muziek en het is bijzonder goed. Het is ik, erg uh, leuk. Ook. Het is erg leuk, want die vialisten ja. ken ik goed. Dat is Maria Eldring. En uh, ja, ja, dat, is, uh, dat is heel erg leuk. Dus, uh... Nou daar, Vanavond dus uh, begint om... Uh, ach, in inloop is acht uur. Om half negen begint het in het Zandvoors Museum op, het, uh, op de Hoekgassensplein uh, de Zwaluwestraat. Dan hebben wij morgen. Nou, dan begint natuurlijk de DTM, uiteraard. Ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben. Uh, nee, nog niet. De Tour -tour Masters. Nou, dat is een toprace met de drie merken. BMW, Mercedes en Audi. Dat is al jaren strijd tussen die drie merken. En dat, dat mag je gewoon eigenlijk niet missen. Uh, begint morgen, bij wij weten al, met trainingen en dat soort dingen om negen uur. En zondag is dan de grote finale. Dan hebben we morgen ook, eh, vanaf twee uur, het Dorfzaamroepersconcours. Al eerder op de dag gaan de heren gaan, eh, de, de, het centrum door om eh, bij de sponsors van, van, de, van, die, eh, van het concours... Uh, ...een roep te doen. Elke uh, omroeper, dat zijn er uh, bij mij weten tien dit jaar... ...die krijgt een, uh, een, een uh, sponsor toegewezen... ...waar hij dus een roep voor moet maken. Nou ja. uh -huh. En dat is dus in de, in de ochtend, ik meen vanaf tien uur... ...en vanaf twee uur is dan het, het grote concours op het uh, Kerkplein. En daar is de burgemeester is daar uh, de, de, de, de vaste voorzitter van de jury... Dan hebben we um, ook nog morgenavond, en dat zou jou misschien wel uh, plezier doen, uh, Ruud. Uh, de Haas is meezingavond. Ja, nou, daar heb ik zin in hoor. Nou, nou. Ja. heerlijk. Ja, ik blijf een beetje verwijking doen morgen dicht, goed? <laughs> Maar ik moet het wel noemen, er zijn ja, zoveel mensen die gek zijn van, van dat uh, soort muziek, tuurlijk. dat genre, moet ik zeggen. Dat is toch heerlijk? Laat ze lekker genieten. Ja, nou, is... ja hoor, ik, uh, uh, uh, mag terecht. allemaal. Ik ga er ook niet naartoe. Maar goed, het is in ieder geval om half negen in uh, uh, het water van Zandvoort op het uh, Gassensplein. En daar spreekt ook op het grote ha Zandvoortse Hazenscoor. Ja? ja, dat hebben wij. Dat sta je van te kijken, hè? Vanavond half negen. Ik sta stijl achterover. Ja, ik hoor het. Ik, vanavond half negen in het water van en, ja, en, en dan zondag. Er is ook weer van alles en nog wat te doen. Het begint in ieder geval om uh, um tien uur in, uh, bij uh, New Unicum met het, de opening van het Chanticore Festival. Elk jaar begint dat daar om tien uur en er treedt een ander koor ieder jaar op. En ik durf niet te zeggen wie dat dit jaar is. Maar in ieder geval gebeurt het vanaf 10 uur. En dan om 12 uur... dan geeft uh, wethouder Gertjan Bluis het zijn voor een grote samenzang... op het uh, Raadhuisplein. En vanaf een uur of één, half twee... dan is, kunt u de koren beluisteren... op diverse locaties in het dorp. Uh, in het centrum. Maar ook op het strand bij Bischut 10. Dat is dan vanaf... Uh, ik meen een half twee uit mijn hoofd. Maar er is al eerder ook om half 12, is er een trouwbeurs aan zee... Dat moet je eens een keer gaan kijken. Dat is uh, heel interessant. Uh, als je dus van plan bent om te gaan trouwen... dan vind je daar van alles en nog wat... om er een perfecte dag van te maken. Van organisaties tot proeverijen. Van alles en nog wat. Half twaalf bij het -en, en dat is bij Meijeranzee standpaviljoen 16. Om half één begint uh, over het Gasthuisplein... ook weer bij het Wapen van Zandvoort. Het eerste Zandvoortse... Groot zonfers, moet ik zeggen, een mosselfestival, georganiseerd door uh, uh, uh, de uh, Productstop uh, voor de vis, en uh, dat wordt dan, uh, uh, dan kan je dus, uh, daar. Uh, Heerlijk gekookte mos kopen, maar ook gegrilde uh, scheermessen, ontzettend lekker. En uh, verse oesters worden er ook open gestoken. Bepaalde prijzen, echt hele vriendelijke prijzen. Het begint dan om, uh, om half 1 en als het even mee zit en het weer mee zit, dan duurt dat tot 7 uur morgenavond. Dus dan kan je lekker genieten. Uh, zondagmiddag ook nog in de krocht, uh, ja, dat vind ik wel heel erg leuk, de Cubaanse muziek uh, van Santiago de Cuba. Okay. Uh, hele leuke muziek, originele Cubaanse muziek, hmm. die uh, onder andere door, uh, door de, de, de grote club uh, gespeeld wordt. Schiet er de naam niet in binnen, maakt verder niet uit. Maar uh, wel, wel hele leuke muziek, uh, uh, begint om half drie. Um, de entree is bij mijn weten 15 uur. Maar dan heb je ook een geweldige middag. Neem dat van mij aan. Ja, en dan zondagavond natuurlijk vanaf half negen op het uh, Raadhuisplein. Het uh, Oktoberfest met uh, hoedpapa en uh, dirndol en bier en braadworst Van alles nog wat wat met Duits te maken heeft. En dat is natuurlijk uh, een... Uh, een verwijzing naar de DTM die dan zondag zijn beslag krijgt in de finale ja. uh, op de zondagmiddag. Nou, dat is... Uh, ik denk dat we dan uh, wel uiteindelijk anders doen, maar lijkt mij uit. Hey man, man je, en... over, je zou er overspannen van worden. No. Je, je komt niet naar je, ja, ja, je, ja. je bed toe. Nou, nee, dat denk ik ook. Maar ik heb gelukkig een, een groot aantal medewerkers kunnen inschakelen. die okay. ons daarbij gaan helpen. Want okay. dit, dit kan je niet in je eentje af. Nee, Jaffer. dit kan je nooit in je eentje af. En dan je moet, je ook, moet je ook nog naar Luna gaan kijken op het Ja, daar ben ik dan wel bij natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Loven, hè. Luna mag je niet missen hoor. Nee. Nee, nee, nee, nee. Nog één ding, ja. voordat ik het vergeet... ...want ik wil nog eventjes de mensen attenderen op maandagavond... ...dan kan ik dat ook als maandagmiddag doen... Ja. ...maar dan kunnen ze er vast de rekening mee houden... ...dan is er een bijeenkomst in de krocht over de meeuwenoverlast. Ja. Heeft u last van de meeuwen? Ga er naartoe. Vind je het niks... Dan ga je er ook naartoe, want ik ken een zater mensen die zeggen, nou, wat moeten we nou met die meeuwen doen? Ze zijn gewoon bezig, daar kunnen we niks aan doen. Dat kan wel enigszins kloppen, want wij moeten ze niet voeren. Maar ja, ik geef het je te doen als je de hele zomer om een uur of vijf, kwart over vijf, wakker wordt door het geschreeuw van die meeuwen, ja. die dan hun uh, jongen moeten gaan voeren. Ja. Dat is niet prettig, nee. dat kan ik me echt voorstellen. En aan de andere kant zeg ik ook, ja, het zijn wel beesten, Goed. En wij zijn ook beesten. Zo is dat. Nou, maandagavond ja. is in de krocht. We hebben een druk weekend. Mij ook. Dus we gaan het weer leuk maken allemaal. Wil hey, je nu optreden van het weekend? Nee, ik ga niet optreden. Daar word, ja, word ik veel te moe van. <lacht> ik kan allemaal niet meer. Dan word ik zo moe van van het optreden allemaal. Ja, hey. ik, he. <lacht> uh, zo moe van. Nee, maar ja. ja, ja, ja. Ik uh, bedoel... Hey. Nou... Oké, okay. uh, in ieder geval, uh, ik heb, nog wel goed, uh, heb je 3-in-1 nog gehoord vanmorgen van QB? Ja, was mooi. Oh, wat was hij mooi. QB is altijd mooi. Ja, maar we hebben hem wel uitgezonden ja. vanmorgen. Ja, hey, helemaal. En uh, helemaal. straks, helemaal straks, man, straks tussen... is de man uh, ja. drie jaar geleden overleden. Hey, maar, maar straks tussen mooi. twee en drie komt jouw favoriete band langs, hè? Twee en oh, drie, ja? hè? Ja, tussen twee en drie hè, gaan we een uur lang jouw favoriete band draaien. Ja. Ja, hey, moet je al wel al uitleggen. een paar, hè? Nee, dit is jouw absolute favoriete band. Mm -hmm. Ja? Ja, de Beatles. Nou. <laughs> <laughs> het, is van, het is vandaag namelijk. Het is vandaag 45 jaar geleden dat het album Abbey Road uitkwam. Dus we gaan straks uh, dat album helemaal draaien. met wat informatie tussen tweeën. En ja. en, dan weet u dat ook nog. Hoe kan dat nou? Jij bent. Oh, jij bent voor de Beatles. Jij ja, bent dat van de Beatles. Ja. Eigenlijk ben ik gewoon een Ja, nou, nou, nou, nou Bijna, nou, nou. bijna nou, joh, Ik ben gewoon een bitel ja. Ik heb alleen zo'n bankrekening niet, maar voor de rest. Ja, dat bedoel ik dus Hé hey Joppe, ik wens je een fijn weekend En, en denk wel. wel om je nachtrust, want anders heb je ja, het niet hè. Het, wordt, het wordt genieten van het weekend Echt waar en okay. Ik noem dit zo'n weekend Dat hebben we ooit wel eens in, in juli gehad Een paar jaar achter elkaar Super Oké okay. Veel te doen En Sanford kan dan genieten Ook de gasten okay. van Oké. Nou, hartstikke gezellig. Zo is dat ik, uh, we gaan je zien en we wensen je sterk dit weekend. Dank je vriendelijk. <laughs> ja, okay. Fijn weekend. Oké, okay, van het oktoberfest morgen dus in, in Zandvoort... op het Raadhuisplein met Luna en nog veel meer. En een druk weekend hebben jullie in Zandvoort. Ik ben blij dat ik in Beverwijk woon. Ik kan hem in, in, in, in zo rustig slapen. hè, toch? En we gaan even door met uh, Bait. En met dat heet Heartbeat... Uh, Bade. Bart van Liemt Komt uit de regio hier. Haarlem vroeger dat hij een band. Die heette The Sheer. En uh, dit is zijn uh, nieuwste single. En dat heet Heartbeat. Wat we ook even moeten doen is Wendy Moore feliciteren dames en heren. Want Wendy Moore de, dat is uh, junior uh, Zandvoortse dressuur Amazone. Die heeft uh, hoofdprijs gewonnen tijdens de landbouwdagen in, uh, in Alkmaar op 24 september met haar paard Windsor. En dat is natuurlijk een topprestatie, hè, Wendy. Dus Wendy, namens CFM en al onze mensen hier... van harte gefeliciteerd met het bewaren van deze prachtige prijs. En we gaan even naar Taylor Swift. En die wil het allemaal een beetje afschudden. Nou ja, dat moet ze zelf weten. Shake it off. Hier is Taylor Swift. En dan noemen we het heet Shake It Off. Ja, time flies altijd wanneer je, je plezier hebt. Time flies van je reffing, fun en zo. Dus ZFM's lunch zitten weer op voor deze week. En maandag gaan wij natuurlijk weer vrolijk verder. Ik blijf nog even een uurtje zitten hier. Want we gaan uh, nog eventjes de verjaardag vieren van het album Abbey Road. Dat doen we tussen twee en drie. Album Abbey Road van de Beatles natuurlijk. Voor alle Beatle fans in Zandvoort. En het zijn er nog wel een paar hoor. Mm -hmm. Weet ik. Dus dat gaan we zo lekker doen. Het volgende uur dus eventjes. Uh, dan gaan we de hele LP draaien. Die uitkwam op 19, op, uh, nou, op 26 september uh, 1969. Ja. Ik moet even gaan rekenen zeg. Ik moet ook even namens Luna nog even vertellen dat ze... Uh, uh, even kijken hoor. Uh, namens Luna nog even vertellen dat ze... Uh, Connie Lodewijks heel veel succes wenst bij de balletlessen aanstaande woensdag in uh, de Krocht. Mede namens Luna en Savira Dus, uh, of oh, Marie-José en Savira natuurlijk. Dat moet ik ook nog even vertellen. Nou, ook met deze heb ik dat ook weer gedaan. Tjoh jongen, ik heb het er maar druk mee helemaal. We gaan even naar het nieuws en het weer van twee uur. En daarna is het even verwennerij voor de Beatles fans. Dan gaan we even lekker integraal draaien het album Abbey Road uit 1969. Dat vandaag precies 45 jaar oud is. Heel anders, maar wel lekker. En wat ik ook niet mag vergeten te vermelden natuurlijk, dames en heren... dat is dat vandaag een nieuwe Euro Breakdown van start gaat om drie uur. Jawel... We zijn een tijdje even een paar weken weg geweest. En uh, van Dam uh, is ermee gestopt. En dat betekent dat wij de Euro Breakdown met een geheel nieuwe presentator gaan doen. En dat is uh, de heer Maurice Mulder. Dus dat straks om drie uur. De hits uit Europa. Nou, ik ga even een kopje bakkie doen, een glaasje water drinken. En uh, daarna. De Beatles en Abbey Road na het nieuws. Yes. Tot zo.